Het weer. Vannacht op veel plaatsen temperaturen onder de 0 tot min 4. Morgen zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking. Het wordt plus 1 tot plus 6 graden. Dit was het NOS Journal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is uh, snel afgelopen. Er staat nog wel een korte file op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Den Nieuwe Meer, 3 kilometer. En op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de afrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer op de parallelbaan. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Samen bankieren...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 NTR Kunststof Dames en heren, goedenavond. In de operawereld heet het de Marathon. De integrale uitvoering van Wagners der Ring des Nibelungen Waarvan wordt gezegd dat je deze voor je zestigste niet kunt dirigeren... omdat je hem nog niet begrijpt. En na je zestigste ook niet, omdat je dan te oud bent. Maar daar trekt onze gast zich niets van aan. Want hij staat vanaf volgende week nog tweemaal op de om de ring integraal uit te voeren. met de Nederlandse opera en het Nederlands filharmonisch Orkest. Hier is Hartmoed Hansje. Uw presentator is Petra Possel. Ja, en hoe staat u op de bok? U staat uren op de bok, u staat vier avonden achtereen op de bok. Daar zijn dan al repetities en generales aan vooraf gegaan. Hoe blijft u in conditie? U bent toch een man van 70 jaar op dit moment. Ja, bijna 71 oh. moet ik eerlijk toegeven. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, uh, iedere dag iets aan doen, aan conditie doen. Iedere ochtend ietsje vroeger opstaan. Zeg maar drie kwartier neem ik daarvoor om gewoon mijn lichaam een beetje... In orde te houden ja. en te trainen en yoga te doen. En yoga uh, en is het ook, uh, is het uh, krachttraining of is het juist uh, ontspanning eigenlijk? Wat uh, je al, doet? Alles allebei. allebei Dus ik uh, heb een deel uh, die ontspanning is, die concentratie is. En ik yeah. heb een deel die echt uh, spieren traint. Ja. Want gaat het eigenlijk wel eens zo, dat u dus heel fanatiek begint te slaan. Uh, en halverwege zo'n niebeloen, uh, zo'n ring, dan zakken die armen. En dan denk ik, maakt u toch wat kleinere gebaren, want, want u krijgt die armen niet meer de lucht in. Nou ja, ik heb daar op heel jeugdige leeftijd een ervaring gehad. Die heeft mij echt die les gegeven voor mijn hele leven. Het was 1971, uh, dus een tijdje geleden. Word ik gevraagd van de staatshoofd Berlijn om daar, omdat een collega ziek was... om Boris Godunov in die grote versie, dus met die twaalf beelden vijf en een half uur over te nemen zonder repetitie. Ik had wel uh, iets aan de instudering van deze productie voor het koor gedaan maar verder heb ik nog nooit in mijn leven zo'n grote opera dirigeerd dus ik uh, ga daar uh, vol in een grote tweede beeld met de Kroning dus ik stond helemaal in de zweet en ik was helemaal kapot maar daar had ik nog vier uur tenminste uh, voor <lacht> mij en op een gegeven moment ik weet het nog, het was in het vijf de beeld... Uh, deden mijn armen iets wat ik niet wilde. deed gewoon iets volledig ongecontroleerd met het gevolg dat de zanger dacht dat ik in tweede regie, en het orkest dacht dat ik in vier was. En <laughs> de, de hele zaak liep uit de rails. <laughs> het liep <laughs> helemaal de aan. Het was niet de gedroomde invalbeurt. Het was niet wat ik eigenlijk wilde. Ik heb, hoe dan ook, uh, mij. Da beetje doorheen geworsteld. Uh, uiteindelijk was het blijkbaar zo goed... dat ik de, uh, dan met uh, dit opera house... Uh, na, natuurlijk een van de beste in Duitsland... heb ik dan tot mijn weggaan naar Nederland... Uh, goed samengewerkt. Dus het was niet zo katastrofaal. Het is vergeven. Maar ja. voor, voor mij was het de shock van het leven... Uh, dat ik niet alleen moet leren hoe je dirigeert, maar je moet ook leren hoe je kracht kunt indelen. Ja. En je moet dan kracht hebben als alle anderen... zeker bij Wagners ring zijn. En het vergt dus een ijzeren discipline, dat wat u het doet. Is, ja, het is absoluut een Want u heeft discipline. ook nog eens een, een, een, een volkomen, ja, waanzinnige agenda. Ja. Schij, ik geloof dat u nu een dag vrij heeft, alhoewel u gelooft de hele dag interviews zitten geven. Dus ja. helemaal vrij bent u ook niet. Maar... Nee, vrij, eigenlijk... Vrije dag bestaat eigenlijk niet. Er zijn Zoiets. geen vrije dagen? Er zijn geen vrije dagen. Ik heb gezegd als ik vakantie heb... ik, ik neem per jaar twee weken zogenaamd vakantie... en mijn uh, stelling van mezelf, en dat hou ik dan ook vol... is dat ik daar niet meer dan acht uur per dag werk. Dat Op, is mijn vakantie. U, dit, dit doen heel veel mensen... <laughs> Eigenlijk, eigenlijk al niet eens. Gewoon. Ja, nee, uh, maar dat is voor mij al, al behoorlijk uh, vakantie. Kunt u mij uitleggen wat het is dat u drijft om zo'n leven te leiden? Ik wil graag uh, mensen meenemen naar kunst. Naar belangrijke kunst. Naar kunst niet als entertainment, maar als iets wat mensen verder brengt. Eigenlijk onder de streep, als ik het heel hoog zet, onze maatschappij verder brengt. U bent een, een man met een missie. Uh, zo voel ik het, ja. ja. Het lukt mij niet altijd, maar soms lukt het wel. En het is mooi te voelen als een publiek... Uh, voel je in je rug, heb je ervaring mee. Als een publiek opeens meegaat. In het begin is dat meestal nog zo'n beetje... Oké, okay, leuke avond uit. Maar als dan gebeurt dat een publiek echt daar wordt ingezogen... in een verhaal... Ja. wat iets echt uh, essentieels vertelt. Of het met tekst of zonder tekst is... maakt niets uit. Of het concert of opera is... daar zie ik niet zo'n groot verschil. Maar als het verhaal wat die muziek vertelt... bij die mensen aankomt... en iedereen beleeft het anders... maar daar heb ik helemaal niets tegen. Ik vind het prima. Iedereen gaat met zijn eigen verhaal... in ja. deze muziek. Maar hij moet daarin gaan. En als dit gebeurt, dan ben ik blij... Dan bent u blij, dan is, dat, dan is de missie geslaagd. Maar dat u daarvoor al uw tijd en uw hele leven geeft... zeg ik nu een beetje dramatisch, maar uh, is dat wel eens pijnlijk? Er zijn soms pijnlijke momenten, maar ik ervaar het niet als pijnlijk. Ik, ik geniet er zelf van. Ik geniet er zelf van als ik het gevoel heb dat ik iets daarmee heb uh, kunnen bereiken. Ja. En bovendien hou ik van muziek. Nog steeds. En ook de hele dag door. Ja. En ook 16 maar uur. Maar ik, ik luister, moet ik daarbij zeggen, misschien voor luister. Ik luister heel weinig naar muziek. Behalve als ik zelf muziek ja, maak. Dan ja. moet ik natuurlijk luisteren. Maar ik ben niemand die uh, daarin, daaruit uh, muziek uh, draait. Ik hou uh, het meeste van muziek als ik ze lees. Ja. Ik ben deze week, mocht ik naar een generale... waarvan u net tegen mij zei voor de uitzending... het is eigenlijk een pre-generale, maar hoe dan ook... het was een, het was een voorstelling in een bijna leeg uh, muziektheater in Amsterdam. Het Koningskoppel was er vanzelfsprekend zelf, Pierre Audi En, en u stond op de bok. Uh, ik was zo verschrikkelijk onder de indruk wat daar gebeurde... Ook omdat ik achter Pierre Audi zat. Ik kon hem aanraken. En ik hoorde dus al zijn regieaanwijzingen. En hij had nog steeds een heleboel regieaanwijzingen. Ook al ja. hebben jullie dit al heel vaak gedaan. Ja, ik heb dan mijn muzikale aanwijzingen heb ik ook net zoveel, neem ik aan. Ja, ja, ik schrijf dan e-mails aan de zangers. Ja, dat geloof ik. Maar u zette ook één keer zet u, u, u de voorstelling... Ja, heb ik het stopgezet. Stop. Ja. Nou, en, en, toe, ja. en toen was u ook wel vrij pittig... Ja, dat kan ik ook. Ja. Ik hoorde dat. Dan is mijn toon niet zo heel erg vriendelijk. Ja. Wat gebeurde daar? Nou, het was gewoon een zangeres die zo uh, ja, aan het wegdromen was en niet. Uh, echt bezig met waar het om ging. Ze deed maar iets, maar niet uh, wat we hadden repeteerd. Mm -hmm. En uh, daar kan ik niet tegen. Uh, het is een kwestie van toewijding van concentratie... en die vraag ik natuurlijk van iedereen... van alle honderd muzici van het hele uh, koor, van iedere solist. En als iemand aan het zelf trippen is... Uh, dat uh, helpt niet bij een opera... waar alles naar één punt moet ja. toestreven... Niet iedereen kan even maar iets doen. Is, komt daar dan ook nog een gesprek achteraan? Ik bedoel, als de voorstelling dan voorbij is... Ja, ja. ja, ja. Dat, is niet, dat is niet zomaar... Nee, dat... Dat gaat niet dat, voorbij, zo'n moment. Zomaar. Nee, zo'n moment gaat niet voorbij, maar het is ook zo dat natuurlijk... Ook daar waar ik niet gestopt ben. Waar ik, uh, uh, heeft u zeker gezien, mijn assistenten uh, zaten dan in de zaal ja. waar ik zijntjes geef van: schrijf dit even op, schrijf dit even ja. op. En, nou, er was en, een hele grote en, mate van activiteit rondom, rondom de hele voorstelling. Iedereen was aan het schrijven, er werden dingen opgenomen. Ja. Uh, ja. En, en u heeft natuurlijk uh, een tamelijk ingewikkelde tour... moet u uithalen met de ring? Want, want u heeft een deel van, van de zanger staat natuurlijk gewoon. Uh, achter u. Ja, ja, dat is een van de grote moeilijkheden. En ik moet zeggen, door de moderne techniek is het nog moeilijker geworden. Even voor de duidelijkheid. U staat in de bak. U staat vrij hoog in de bak. Ja. Uh, daar, daar, daar, daar dirigeert u vanzelfsprekend het orkest. En dan daarvoor, in een overigens waanzinnig adembenemend decor. Ja. Daar, daar, daar staan en daar lopen. Daar, daar zijn de Ook scènes zangers. met, de, met ja. de zangers. Maar dat uh, moet ik natuurlijk daarbij zeggen. Het is dus bij iedere uh, stuk van die vier stukken is het anders. Mm -hmm. Dus dat dit maakt was kuttedemmering. Ja, dit was kuttenmering. Maar het maakt het natuurlijk bijzonder moeilijk omdat je per avond een andere positie als dirigent hebt. Dat betekent, je moet een heel andere klank maken, moet je een heel andere balans ja. maken. Je hebt een heel andere akoestiek, je hebt heel andere contact met de zangers. Maar alle scènes die achter mijn rug spelen. Daar heb ik ooit toestemming aan Pierre gegeven. We hebben samen gezeten met uh, George Supin om dit toneelbeeld te ontwikkelen. Dat is echt een mooie samenwerking van ons drie geweest. Ja. Uh, we hadden ook over akoestiek, trouwens. Ging, hoe klinkt dat dan? Wat moeten we bouwen dat we uh, het akoestisch uh, überhaupt mogelijk maken? Maar u moest permissie geven dat, dat toch heel belangrijke mensen, namelijk toch de zangers, ja. dat die. Dat u, dat, dat u met de rug naar, naar de zangers toestaat, dat het heel de, moeilijk communiceert. Dus het is heel moeilijk. Ik zie als ik een zanger voor me heb, zie ik uh, alles wat er aankomt van tevoren. En dat is bij muziek maken het meest belangrijke. Voor een dirigentje moet altijd vooruit denken, vooruit zijn. Ja. En als ik zie dat een zanger een extra adem haalt die die daar nooit gehaald heeft, uh, kan ik hem die ruimte geven. Als hij achter mij staat, weet ik het niet. Bovendien, uh, zij reageren op monitoren. En die moderne monitoren met die flat screens... die hebben een behoorlijke vertraging. Dus ik moet die zangers tijdens de repetitie trainen... om tegenover die monitor uit te te zingen, om met mij dan weer samen te zijn. Dat is een heel ingewikkeld proces. Ja, zeker. Net zoals het ingewikkeld is... als uh, met een grote... je hoort het vanaf, vanaf zeven meter... hoor je al de vertraging. Dus uh, als iemand... meer dan zeven meter van mij of van het orkest... weg is, moet hij ook weer anticiperen. Daar is in Rheingold zo'n scene... met, met Alberich, uh, waar hij heel ver weg is... of een van die opkomsten van Siegfried... in, in Siegfried... Uh, begint Siegfried te zingen in een afstand van 35 meter. Dus hij moet bijna één tel van tevoren beginnen... om de klank op zevende moment te laten beginnen. Dat is heel ingewikkeld. En dat kan alleen door een echt goede repetitieperiode. Ja, nou die, die heeft u inmiddels achter de rug. Gisteren was de eerste voorstelling... Ja. Bent u een tevreden man? Of is dat een ik vraag ben... die je aan Hartman Heentje helemaal niet eens kunt stellen? Ik denk dat ik het antwoord Pierre heb. Pierre Audi zegt altijd, je bent sowieso nooit tevreden. Nee, waarschijnlijk heeft hij gelijk, toch? Uh, daar heeft hij ook gelijk. Overigens denk ik dat Pierre Audi zelf ook nooit tevreden is. Hij is, is. ook nooit, nooit tevreden. Ik heb hem ook flink horen brommen. Uh, en, en, maar dat is ook zo, als ik echt tevreden zou zijn... Ik kan blij zijn over een resultaat waar ik zeg... Oké, okay, dan we doen we die iets... vraag. Was u blij? Gisteren. Ik was, uh, in de eerste helft was ik echt blij. In de tweede helft was ik dan niet zo blij. Maar goed, uh, dan moet ik altijd uitzoeken. Was het mijn schuld? Uh, waar, waar ligt het aan? Uh, Bent u Nu één dag later? Ik, ik was gisteren al achter dat twee keer het mijn schuld was. Dus ik... Je uh, <laughs> kunt niemand anders de schuld geven. <laughs> ik, uh, heeft me... dat dan met tempo te maken? Of waar heeft dat mee het te maken? heeft met snelheid van reactie te maken. En uh, uh, het was een moment... waar ik even iets uh, aan klank maken in het orkest bezig was. En ik, ik weet dat een van de zangers op deze plek... moeite heeft om die inzet te vinden. Dus hij wacht op mijn inzet. En ik heb hem gewoon te laat gegeven. Dus hij was de weg kwijt. Ja. Uh, en dat, we hebben geen souffleur. Andere openhuizen hebben een souffleur of een tweede dirigent uh, of zoiets. Maar dat hebben we allemaal niet. Dus, hebben uh, we uh, het nu gewoon over geldtekort of is dat een uh, opvatting? Nou, het is dus ook... Het is ook een stijl die, die wij hier hebben. Het is toch heel anders. Bovendien komt daarbij: uh, waar wil je bij dit decor en chauffeur neerzetten? Dat kan, kan niet. Uh, het is geen kans eigenlijk. Nee, want er is geen plek. Alles er is, is zichtbaar. He, wat alles, is, alles is zichtbaar. Het en het is, is niet zichtbaar. de normale, wat ik in Duits zeg, koekkastenbühne. Uh, waar <laughs> in de midden zit een chauffeur. En, ja. en die geeft de inzetten voor de zangers ja. en die geeft de tekst voor. Uh, dat hebben we hier niet. We hebben deze uitdaging heel bewust aangenomen... om te zeggen, wij doen het zonder en met alle risico's. En daar kan het even... Maar goed, waar ik nu over praat... ben ik zeker dat 99,9 uh, uh, Van het publiek daar uh, uh, niks van gemerkt heeft. Niemand uh, nee. het gehoord heeft. Nee. Maar mij maakt het natuurlijk ongelukkig... om in dit geval nog meer omdat ik weet... dat ik het had kunnen voorkomen. Goed. Tampie, daar valt niks meer aan te doen. Dat gaat dan morgen beter. Hè? Ja, zo heet dat dan. Nieuwe kansen. Er is iets, iets wat mij toch bezighoudt. Ik, ik, ik ging naar die voorstelling. Ik ging naar die generalen van Guttedemmerum. Dat deel heb ik gezien. Toen was ik zo onder de indruk. En toen hoorde ik daarna dat dit dus de laatste uitvoering is. Het is in het Wagner jaar, vorig jaar is het al in delen uh, ja. gedaan. In vier aparte delen. Nu wordt het aan een, in één run gedaan. Vier avonden achtereen en nog een keer. Dus twee sessies, series, cycli, hoe je het ook wil noemen. En dat daarna houdt het op. Dit was gewoon het laatste. Dus, dus, dus u heeft met Wagner en Pierre Audi een kusantkontwerk een uh, gemaakt. En nu gaat het decor... Gaat gewoon de papierversnipperij in of de afvalbak? Of... Het wordt ja. echt letterlijk afgebroken? Het wordt letterlijk afgebroken. Waarom is dat? Uh, de Nederlandse opa wil en Pierre Audi ook het eigenlijk bewaren. En nog een keer doen of nog twee keer doen. Het is, uh, spreekt natuurlijk ook voor de inscenering. Het is geen modieuze inscenering. Deze inscenering... Uh, is tijdloos, ook is het een moderne incinerier... maar ja. het is een tijdloze incineriering die uh, ook nu, vijftien jaar later... nog steeds zo sterk uh, werkt als uh, de eerste keer. Misschien kon hij nog naar Bayreuth ofzo. of zo. Uh, uh, kan met... niet. Het oh. probleem is natuurlijk uh, dat groot, dit decor uh. past bijna geen openhuis van de wereld. Uh, dus uh, het zou wel uh, zijn bepaalde plekken... Uh, ik, ik noem maar iets zoals spelen, waar je grote uh, zalen hebt waar geen toneel op zich is... waar je iets kunt inbouwen, ja. waar zoiets zou werken. Uh, ik kan mezelf uh, voor een andere gedeelte zelf een openluchtvoorstelling voorstellen. Ja. Ja. En het muziektheater uh, in Amsterdam, niet te vergeten. Het, uh, het muziektheater in Amsterdam, daarvoor is het geconcepeerd. Ook dat het publiek in de ring zit om het hele Precies, je zit, heel, je zit heel intiem, je zit heel ja, dichtbij alles ja, dat wat dat was, was ons concept eigenlijk van het begin af. Het als, zo groot het ook is als, als kamerspel uh, te concepieren. Maar wat is het probleem? Het probleem is een financieel probleem. De opslag van dit enorme decor is zo duur... Dat het met die bezuiniging uh, al eigenlijk deze keer niet meer kon. Maar Trusa heeft het voor elkaar gekregen om het Zij Ze was hartstochtelijk medewerker van, van ja. de Nederlandse Open. Ja. En uh, ze was voor de financiën verantwoordelijk. Ja, destijds. Vooral dat. En uh, ze heeft het gehaald om het toch nog deze keer te doen. Maar nu is natuurlijk Over nog. Waar, nu... hoeveel geld praten we dan eigenlijk, meneer Heentje? Oh, dat, dat moet ik nu echt een vakman vragen. Maar het is oh ja, heel veel. Miljoen het of een miljoen. Of uh, ik denk dat het in deze... Het uh, hangt daarvan af hoe lang het moet worden bewaard. Uh, uh, iedere maand kost geld om ja. het te bewaren. Ja, en ja. die ruimte die daarvoor nodig is heel groot. Een ja. hebben... hele hangar heb je daarvoor ja, ja, ja, nodig. Ja, ja, ja, ja. En we hebben zelfs deze keer heel nauwkeurig nagekeken Wat gaan we na de laatste reeks in 2005... Uh, gewoon afbreken en kapot maken en opnieuw bouwen. Wat is goedkoper? En een deel van het die één gro grote muur op de linkerkant... is compleet nieuw gebouwd. Omdat het goedkoper was uh, als uh, deze te bewaren. En zo zijn een paar dingen... Uh, maar, uh, maar nu heeft jij, Olivier, gezegd... Uh, de, de, we kunnen het niet meer betalen dus, blijkbaar, hè? Het gaat, dus, uh, het gaat dus niet door, maar het wordt ook niet meer zo uitgevoerd zoals we het nu hebben gedaan. En dat, daar, daar, zit, daar wringt toch de schoen tamelijk, want het is, een, het is nu eigenlijk al een klassieker geworden. Ja, ja het, het was nu van de belangrijkste in één naam met de Charo ringen ja. uit Bayreuth genoemd. Dat zijn die twee ringen waar je naartoe moet. En als ik, uh, gisteravond had ik nog een signiersessie uh, en... Die mensen zijn uit Canada, uit Japan, uit uh, Kopenhagen, uit uh, Stockholm, om dit te zien... uh, over de hele wereld gereisd om dit te zien. En dat is toch eigenlijk zou ik dan zeggen, als ik verantwoordelijk zou zijn in de politiek voor uh, Nederland en voor de kunst in Nederland, wat kun je beter krijgen als dat mensen uit het buitenland hier naartoe reizen om dit mee te kunnen maken? Ja. Maar uh, als u zoiets meemaakt, ligt u dan? S'avonds stiekem in uw bed een klein beetje te huilen. Want, want het, is het heeft iets heel nou ja, ik verdrietigs. Lig, ik, het, is, nee, het maakt me boos. Het maakt me meer boos als dat ik hou. Het, het maakt me boos. Uh, wat ik meegemaakt heb. Uh, hier in Nederland. Ik ben 1986 gekomen. Uh, en ik heb alle bezuinigingen meegemaakt. Ik ben opgestapt. Na een van die bezuinigingen. Waar, in 2002. Waar, bij mijn, ork ja, waar orkest. mijn orkest 15 muzici verloren heeft. Ja. En toen was u ook heel boos. Daar was ik ook heel boos. En ik ben nog steeds boos. Het is intussen nog veel erger geworden. Ik bedoel, Als ik het even nog een keer mag herhalen. Toen ik. 86 naar Nederland kwam, had Nederland 22 orkesten. Mm -hmm. We hebben nu nog acht. Dat is zo dramatisch. En dan moeten omdat we. Omdat er een stemming is dat men zegt. Ja, maar er zijn met die 22 orkesten voor een land als Nederland. veel te veel orkesten. Dat dus, is ze wat... waren gezet. toch in die zalen. Het, het was toch vol? Wat nu gebeurt, omdat zo weinig aanbod is. Mm. wordt ze voor die grote zalen. die zalen niet meer vol. Omdat je. In, ik zeg altijd, het is net als een piramide. Je kunt niet het punt van die piramide proberen uh, te laten bestaan zonder de basis. Je moet een basis voor kunst hebben. En dat is voor... Heeft, ik heb het niet alleen over muziek. Ik heb het over... Uh, algemeen, Theater. Uh, kunst uh, en, yeah. en cultuur. Ik heb, heb het echt over cultuur. En, en, en die muziek is een groot onderdeel. En zeker in Europa. Uh, en daarom... Uh, vecht ik waar ik kan daarvoor, uh, soms met een beetje succes, maar uh, hier in Nederland moet ik zeggen. ook alle protesten die ik heb uh, geschreven en gedaan. wat radio aanlangt, wat, wat met radioorkesten gebeurd is. Uh, het doen met die bibliotheek uh, in Hilversum. Uh, het is toch ongelooflijk? Ja. Uh, om überhaupt zoiets te bedenken. Dan, dan is het eigenlijk nog een wonder... dat u hier met uw ridderspeltje... op, uh, op de refer aan tafel zit. <laughs> ja. U, ja. Bent, u bent na 2002... Bent u, bent u, bent u naar Dresden vertrokken. Daar waar ja. u geboren bent. Ja. Ja. Ik, ik heb uw biografie gelezen. Uh, ik bedoel dan gewoon... Ik weet wat uw achtergrond is. U komt uit een, een, een tamelijk... Er is een onlangs een mooie film over gemaakt. Een documentaire door Paul Cohen. Maar u komt uit een, een tamelijk... Uh, heftige DDR natuurlijk. Ja, die uh, film is ook nog na te zien. Die, die is die nog die na te zien. En dan zien we u gewoon <kijkt> kijken in de, in, de, in, de, in de archieven van de Stasi. En, en dan zien we dus dat u gevolgd bent. En, en, en dat, dat men u de hele tijd in de gaten heeft gehouden. U heeft 20% van uw salaris hier in Nederland afgestaan aan de DDR. Omdat de staat dat eiste. Dus u had een tamelijk gespannen verhouding met die, met die DDR ooit. Jazeker, ja. En, Anders was u ook niet weggegaan. Nee, en u heeft een liefdesband met Nederland opgebouwd. Hè? En vanuit daar ja. heeft u grote internationale triomfen ook uh, gevierd. En dan bent u na 2002, toen, toen die rigoureuze bezuinigingsoperatie kwam... bent u teruggegaan naar Dresden. Ja. Heeft dat daarmee te maken? Om, het was een hele lange vraag, maar ik wou even die achtergrond ja, geven. Ja, nee, dat, dat heeft, heeft daarmee te maken. En, en uh, zoals het leven speelt, ben ik naar Dresden gegaan. En ik weet nog dat de burgemeester van Amsterdam kwam... met de opening van het festival. En heeft mij de Burger van Amsterdam aangedragen. Uh, en nu en... stapte meteen op de trein. En, <laughs> en ja... Twee jaar later heeft de burgemeester van Dresden dan besloten dat het festival wat ik, waar ik leiding aan heb gegeven ook uh, moet worden gesloten voor bezuiniging. Destijds is het mij gelukt, zeg ik maar, om mensen te mobiliseren. Op een januardag, ik zou het nooit vergeten, 2004 stonden bij één graad plus en sneeuw. Stonden 10.000 mensen op de theaterplaats in Dresden. Want wat voor festival? Om was dat te demonstreren voor precies? cultuur. Ja, oké. Okay. En dit is voor mij een van de grote teken dat mensen echt cultuur nodig hebben. Het is dus niet, zijn niet die mensen zoals ik die daarmee bezig zijn en het brood daarmee verdienen. Nee, die mensen hebben cultuur nodig. En als dat niemand begrijpt in de politiek, uh, uh, is dat een grote fout. En het festival is dan uh, doorgegaan. en gaat nog steeds door, wel met minder geld, maar het bestaat nog. Dus ja. dat is mij tenminste gelukt. We gaan, we gaan het over Wagner hebben, want er is ook een relatie tussen Wagner. Nou ja, Wagner is cultuur en Dresden. Ja. Er is een relatie tussen Dresden en Waakner... en Sowieso, tussen Hartland ja. Haargen en uh, Waakner. U kunt er overigens reageren, luisteraars. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Twitteren mag ook. Hashtag We gaan even naar een, een klein stukje uh, uit de opera luisteren. Uh, Brunhilde die wordt daar verraden. Het is uh, uit de Ja. En het is dat uh, betroek, betroek. Dat is heel mooi. Moeten we daar nog iets over vertellen wat er gebeurt... Macht, geld, uh, liefde. Hè? Daar ja, gaat het nou, ja, over. het gaat, het op. op dit moment gaat het uh, eigenlijk altijd over macht en natuurlijk een verloren liefde. Brunhilde herkent opeens dat ze zelf verraden is van haar geliefde Siegfried maar die weer bedrogen is door weer een andere... die weer geld en macht wilde hebben. Dat, daar gaat het eigenlijk en over. En dat is het hele spel hè, wat we zien in, in De Ring, des niet bloemen. Ja. Uh, dat heeft Wakena heel groot opgezet, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer... dat iedereen elkaar beduvelt en dat de liefde overwint. Dat hopen we dan. Dat we hopen eind. dat ja. de liefde overwint. Deze hoop geeft ja. ons Wagner met de laatste paar maten. ja. Ja, gelukkig nog wel. We gaan luisteren. Kutte Demmerong uit Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner... bij de Nederlandse opera van het uh, koningsduo regisseur Pierre Audie... en dirigent Hartmut Henschen, uitgevoerd zoals Wagner het ooit bedacht... namelijk in vier avonden in zijn geheel uitgevoerd. Ik geloof dat Wagner als aanwijzing gaf één deel middags en de rest s avonds. Dus een beetje misschien anders bij jullie, maar... Ja, nou, we hebben alles uh, min of meer s'avonds. Maar die delen zijn zo lang dat we in de late middag al beginnen. Ja, precies. En dan slaat u nog vrij snel met de stok. Ja. Want u heeft nog wel een aardig tempo erin. Ja, ik ben uh, natuurlijk ook bezig geweest welke tempje Wagner wilde. En dat was duidelijk dat die wereldpremiere al te langzaam was. Die heeft 14 uur en 10 minuten geduurd. Uh, ik uh, doe het dus daarom in 13 uur en 45 minuten. En elke keer houdt u de stopwatch er weer bij? Want uh, u heeft nee, 35, nee. 35 keer de ring gedaan. Uh, ja? Als het afgelopen is, heb ik het dan 36 keer gedaan. 36 keer de ring. Ja. Zijn er wezenlijke veranderingen, hebben er plaats gevonden... in uw manier van behandelen van de ring? Nou, in, in de basis niet, zeg maar. De, de, de basis is hetzelfde gebleven, maar het zou het dood zou, zou zijn als ik uh, 36 keer hetzelfde zou gedaan hebben. Ja, ja. Uh, en er zijn natuurlijk zoveel dingen uh, die weer veranderen. Uh, al, toen ik begon bestonden die partituren die ik nu gebruik bijvoorbeeld nog helemaal niet. Er uh, zijn andere uitgaven. Ik heb gedeeltelijk aan balkuren uitgaven bijvoorbeeld meegedaan om een wetenschappelijke uitgave te doen. En uh, we hebben nu ander materiaal uh, als destijds en we hebben natuurlijk ook andere zangers. En ik wil natuurlijk ook op die persoonlijkheid van de zangers inspelen in ja. en daardoor verandert ook soms het tempo een beetje. En dat is ook leuk lijkt me dat, dat het voor ja, nee, jou dynamisch spannend. blijft. Het is absoluut spannend en uh, ik hou daar ook van... dat uh, steeds weer nieuwe dingen bij komen. Maar er zijn duizenden van de details... die ik ook nog in de laatste repetitie dan ook bij het orkest... ik loop dan door de orkestbak... en dan schrijf ik nog in het tweede rond daar nog iets in. In, in de derde oboe nog, nog deze opmerking. en uh, De musici verbazen zich dan als ze de volgende keer komen... dat er weer iets in staat. Maar het, het werkt. Ja. Het, het werkt gewoon. Al met al bent u... Uh langzaam maar zeker de Wagner-dirigent geworden. En dat is internationaal erkend en, en wordt dat gezegd en geschreven. Is dat eigenlijk uh, iets wat u ooit gedacht had... toen u bijvoorbeeld uit Dresden naar Nederland kwam? Van Misschien ga ik die kant al op? Nee, helemaal niet, eigenlijk. Ik, ik bedoel, de, de geschiedenis in de DDR is natuurlijk zo dat Wagner bijna niet kon worden uitgevoerd. Niet was, mocht. mocht. Mocht, ja. Het was een restrictie uh, over vele stukken. Bijvoorbeeld Passival was min of meer verboden... Uh, omdat er een beetje christelijke uh, deeltjes in zitten. Ik zie dat niet eens zo, maar goed... voor de ideologie van de DDR uh, zat dat zo. De ring en, was ook verboden? De ring was ook uh, verboden. De eerste die dat gedaan heeft, was Joachim Herz. Die heeft dan zeg maar die... Het kapitalisme naar voren gebracht, wat inderdaad daar ook een heel grote rol speelt. Als ik Giebichon zie, dat is een kapitalistische familie. In ja. zoverre klopt dat ja. ook. Uh, heeft het van deze kant genomen. De ring die ik eigenlijk zou doen aan de Staatshoofden in Berlijn als assistent van Otmar Südner... die is niet gekomen omdat uh, die Wotan uitzag als Erich Honecker. Dus die, is, ah! <laughs> die is na, na de generale repetitie afgebroken van Rheingold. Dus goed Berghuis Ik zit er nou wel op te lachen, lachen. maar is het toch gewoon... Krijg u de, uw maag ging in de knoop toch? Ja, natuurlijk. Nou ja, dat, vooral, zo, dat werk wordt gewoon verboden. Ja, ja, ja, ja. Er zijn vele voorstellingen in de DDR die gewoon uh, over de generale repetitie niet uitgekomen zijn. Mm -hmm. Maar dat laat ook zien hoe belangrijk kunst in, in zo'n dictatuur is. Die mensen willen het zien, willen het horen, willen het lezen. Omdat dingen in de kunst kunnen worden gezegd... die officieel niet mogen worden gezegd. Maar, en en dat, dat is natuurlijk zo'n spanning. Maar daar mogen ze zelfs dus niet allemaal in En Daar ook niet. Maar, maar je, dat was natuurlijk ook onze kunst als kunstenaar op de op die limit te wandelen, zeg maar. Op het, op, Zoals u heeft gedaan eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk de hele tijd gedaan. Ja. Want, want pikant is in deze wel dat Wagner notabene een tijdje in Dresden heeft gewoond als jongeman, man. Net, net als u. Ja, nee, dat, dat vind ik natuurlijk, uh, dat klinkt dan heel hoog uh, als ik zeg, ik heb dezelfde school bezocht. als Wagner. Maar het is wel zo, hè? Ja, het is wel zo. Het is wel zo. En uh, ik zie natuurlijk bij Wagner ook terug wat hij met jongensstemmen heeft. Hij is op de Kroets geweest, dus op diezelfde school waar ik was. Een paar jaar later dan wel. Maar, muziekonderwijs trouwens wel heel goed was. Ja, natuurlijk. Die, uh, dat was überhaupt uh, de, de muziekonderwijs. Ja. Uh, beter kan ik mij niet voorstellen. Nee. Het ging de hele dag door. Ik had iedere dag zes uur repetitie na school. Maar uh, Wagner heeft natuurlijk ook die klang van de jongens uh, in zich opgenomen. En uh, kijk maar naar Tannhäuser, Parsifal, Lohengrin... En naar de waldvogel in Siegfried. oorspronkelijk is dat een jongensopgaan. En wij zijn het enige, denk ik, opperhuis op dit moment... wat het echt origineel met een jongens, trouwens een fantastische, doet. Ja, dus, dus op die manier uh, uh, voelt u zich ook verwant met Wagner. Met... Ja, ik, ik, maar op ik, ik, vele manieren, geloof op ik. Op vele he? manieren. Het is ook zo... Uh, bijvoorbeeld Wagners visie over Europa, uh, wat uh, niet zo echt wordt waargenomen. Iedereen zegt, hem, een wel nationalist. Ja, men blijft natuurlijk heel erg steken op zijn, op zijn sympathieën die, die later gekaapt zijn ja, door, ja. Door, he, door het Duitse maar, maar we moeten ons nog een keer echt bewust maken... toen Wagner over dit prachtige Duitsland schreef... in Lone Green, in Meisterzingen bestond Duitsland niet. Het was een droom waar hij over schreef. En mm -hmm. bovendien schreef hij dan... dat dit Duitsland... een gedeelte van heel Europa moet zijn. En hij heeft zich vreselijk opgewonden... toen het Duitse Rijk dan 1871 opgericht was. Hoe dat ging eigenlijk... Antinationalistisch heeft hij zich daar gehouden. Hij vond dat dit een deel van Europa moet zijn. In zover kan ik hem heel, volgen, heel goed volgen. Het zijn andere gedeelten waar ik hem helemaal niet kan volgen. Maar hij was wat dit aanlangt een visionair. Maar hoe, hoe is dat dan voor u om te ervaren dat, dat, dat, dat, dat het werk van deze kunstenaar... en het is een groot kunstenaar, dat dat dan toch op de een of andere manier nu de afgelopen eeuw zo'n beetje... de geschiedenis ingaat... of in ieder geval nu al ruim een halve eeuw... als, als fout. Nou ja... Uh, Want u weet natuurlijk maar, alles wat... van goed en fout... en van ja. politiek juist. <laughs> nou, en, of ik, en, ik alles weet, weet ik niet. Maar u heeft het aan de lijf uh, ondervonden. <laughs> ja, ja, absoluut. Nou... Uh, het is natuurlijk zo dat Wagner dit niet alleen heeft getroffen, dat componisten, echt uh, geniale componisten, worden misbruikt voor uh, volledig foute uh, ideologieën. Ja. En uh, kijk naar Beethoven. Ik heb Beethovens koorfantasie leren kennen met een andere tekst. Omdat de DDR heeft besloten dat uh, Johannes R. Becher, destijds minister voor cultuur, uh, een nieuwe tekst daarop schrijft om de ideologie van de DDR te verbinden met Beethoven. En uh, uh, daar is zoveel misbruik gedaan. En ikzelf ben in Schwerin opgestapt uh, van mijn eerste chefpositie, omdat die partij van mij gevraagd heeft uh, een Shostakovich-symfonie te doen... en uh, een gedeelte daarvan uit de verband van het geheel te nemen... wat een heel ander verhaal is. Waar ik gezegd heb, dat ga ik niet doen. Dus kunst en dat, en dat kan dat worden puur, misbruikt. Precies, en, en dat was puur op politieke gronden. Ja, ja. Het moet voor u dan heel bijzonder zijn dat u, uh, u bent vertrokken uit de DDR. Ja. En dat u zich daarna ontplooit heeft, ontwikkeld heeft... tot een van de grootste Waakner-dirigenten. Nou, uitgerekend die componist die niet in die DDR uh, gespeeld ja, moet worden. Dat, dat, dat treft trouwens nog een andere componist, dat is uh, Gustav Mahler... Uh, Gustav Mahler was bijna niet uit te voeren in de DDR. Dat was, heeft meer met was, geld te maken, oh. minder met ideologie, omdat uh, het geld uh, gewoon niet was om het orkestmateriaal te betalen. Omdat het was uh, in Wenen uitgegeven en dat konden we niet betalen. Ja. Uh, met Wagner was dat anders. Het materiaal was er wel, maar we mochten het niet doen. Uh. Als u niet uit Dresden was vertrokken... dan had uw carrière natuurlijk sowieso een andere wending genomen. Ja, zeker. Maar dan had u, was u misschien wel uh, de grootste Mozart-dirigent geworden. Ja, ik, ik opper maar wat. Ja, of, of vind hoe... ik sowieso dat ik de grootste Mozart-dirigent... <lacht> Alleen niemand heeft het <lacht> nog gezien, bedoelt u. Niemand heeft het gezien. <lacht> <dat> dit... <lacht> nou ja, dat lijkt me ook stigmatiserend om de grootste Wagner-dirigent te zijn. Ja, nou ja... Maar je wil daar ook wel eens vanaf. Ik, ik, ja, wat, ik wil daar vanaf. Als ik terugkijk in, in, over mijn zogenaamde carrière... Ik was ooit uh, specialist voor moderne muziek. Yeah. Ik was specialist voor Mendelssohn. Ik was specialist, uh, of ben ik nog, voor Carl filippe Bach, Ik was uh, specialist voor Heiden. Ik was uh, specialist voor Mahler. Ik was specialist voor Strauss. Ik was spe maar specialist. u bent nu eigenlijk vooral specialist van Wagner. <laughs> Zo zit u in de kaartenbak, hoor. Oké, okay, ja, ja, en dat is mijn probleem. Ik die kaartenbak. En, die kaartenbak is mijn probleem. Die kaartenbak om, is altijd uw probleem ik, ik, Ja, sowieso. Bij al met de die, die en, en ook nu weer. Nee, die kaartenbak is... Uh, is een probleem. En daarom uh, sta ik ook... Uh, zeg maar... niet in, in een lijst van... Uh, dirigenten die zo... gemanaged worden dat ze... Uh, de, wat weet ik... de eerste vijf van deze wereld zijn. Niet dat, dat ik denk dat ik zo goed ben. Maar het probleem is... dat ik of in te veel katerbakken sta... of in geen katerbak. Omdat ik... Uh, uh, een feestconcert voor Carl-Philippe Emanuel Bach gaat dirigeeren. Ik, ik doe een Ring uh, van Wagner. Ik uh, doe een Daphne van Strauss. Ik doe een uh, Idomeneo. Ik uh, doe een Orfeo Een uh, opname die zoveel prijzen heeft gewonnen. Ja. Uh, ga zo maar door. Dus ik... Maar de variatie is te groot om, ja. om u ja. eigenlijk te ja. kunnen vatten. Niemand kan me echt pakken. Ja. En, kunt u en dat, dat wil zelf... ik ook niet. Nee, dat snap ik. Maar... Um... Kunt u uzelf wel duiden eigenlijk? Ja, ja ik, ik wil die stukken doen waar ik zeg... daarmee kan ik iets aan die mensen die het daarnaar luisteren... Uh, kan ik iets vertellen. En ik doe andere stukken niet. Er zijn heel, heel veel literatuur die ik niet doe. Omdat u het niet betekenisvol genoeg vindt? Dat wil ik niet zeggen. Uh, dat is zeker grote kunst. Maar ik heb persoonlijk niet die mogelijkheid om daarmee iets echt door te vertellen. En als ik dit niet voel... moet ik het niet doen. Het is ook met moderne muziek zo. Als ik een parituur zie... zie ik meteen of ik daarmee iets kan... of niet. Nee, en, zo, en zo selecteert u. Het en doet zo selecteer ik. Niks wat, Bij twijfel wordt het weggeduwd. Bij twijfel wordt het weggedaan. En dat verandert ook tijdens het leven. Het is uh, zo dat ik... Uh, bijvoorbeeld Tchaikovsky... heb ik 25 jaar niet gedaan. Vooral omdat... hij zo uitgevoerd wordt waar ik dacht... dat klopt op geen enkele kant. En ik was, voelde me niet sterk genoeg... Uh, tegen een orkest te gaan... te zeggen die dat iedere dag spelen van... jongens, zo gaat het niet. We doen het nu helemaal anders. Tot ergens een intendant in Genève gezegd heeft... juist daarom wil ik je daarvoor hebben. Ik zeg maar, je draagt het risico. Het wordt een uitvoering van een Unjagin... die heb je zo nog nooit gehoord. Ja, zegt hij, dat is wat ik wil. En sindsdien dirigeer die ook alweer Tchaikovsky. Maar... Uh, dat dat, is dat eigenlijk zegt eigenlijk ook heel veel over u. Over, over dat u. U zegt net zelf: van, Ik voelde me niet sterk genoeg om, om het orkest of de, of de leiding of ja, wie dan ook ja. te overtuigen. Nee, je moet, moet ook het gevoel hebben, uh, zelf wil je doen... maar je moet ook het gevoel hebben dat je die mensen uh, waar je mee werkt... ik bedoel, een dirigent zonder orkest is niks. Uh, dat is iemand die de lucht in verschillende delen deelt... maar <laughs> verder komt er niks uit. En een uh, fysieke, vrij <laughs> grote inspanningen doet. Ja, maar uh, het moet, moet klank worden. Het ja. moet... Uh, emotie worden wat ik kan overdragen naar een publiek. Ik kan zoveel weten en wil ik ook weten over een stuk als ik wil. Uiteindelijk gaat het alleen erom dat ik het kan emotioneel overdragen aan een publiek. Maar bijvoorbeeld nu heeft u ervoor gekozen. Want, want ja, helaas moeten we constateren dat, dat het decor straks in, in stukjes wordt gehakt en opgebrand. Uh, dus u moet ook weer verder. U gaat uw pad uh, uh, verder. En dan gaat u Lone Green doen. Ja. Overigens mocht dat wel in, uh, de, in de DDR gespeeld worden, hè, dacht ik. Of niet? Lone Green van Met moeite. Omdat er ook van Duitsland... Uh, uh, Gesproken wordt vooral van de vijand in het oosten. En dat kon natuurlijk ideologisch ook. Dat niet. wil niet. En wat nee. hoor je? vijand in het oosten, dat bestond in de DDR natuurlijk niet. Daar nee. waren onze vrienden. Ja, ja. Dus hoe we los. Dus, dus dit is een twijfelgeval. Het een, is een twijfelgeval, is een twijfelgeval maar dat is wel uitgevoerd omdat Wagner zelf. Uh, in Wenen één keer deze tekst heeft weggelaten. Dus daarom mocht het dan zonder deze tekst wel worden uitgevoerd. Ja. Maar omdat u, u tegenwoordig in, in de, ik denk, misschien zelfs luxe positie verkeert, dat u gewoon, u kunt gewoon kiezen natuurlijk. Ja. Dus u wordt gebeld en, en, en u wordt gevraagd. En nu wordt u gevraagd in Madrid ja. voor Loongreen En dat, dat ja. gaat u daar echt, dat is ook een heel erg lang stuk overigens. Dus ook, ja. Er wordt ook een opera van vier uur, denk ik, hè? Of, of vijf. Ja, het is lang. <lacht> Grappig genoeg, en die, die was vijf uur onder list... En Wagner heeft hem een brief geschreven. Uh, kan het wat sneller. Uh, het is één uur te lang. Vanaf dat moment zijn de tempi aangepast. Ik weet niet of de tempi aangepast zijn, maar Wagner heeft ervoor gevochten dat dat niet langer duurt dan vier uur. Nou, dat is voor u ook wel heel, zo prettig, want vier ja. uur is ook al heel erg lang. Ja. Uh, u gaat dat in Madrid doen. Dat, dat tendeert, hè? dat is dan weer Wagner. Hè? Ik ja. bedoel, u kunt nu ook zeggen: van, nou, ik ben 70, ik kan kiezen wat ik wil. De wereld ligt aan mijn voeten. De ene dag bent u in Japan. De andere dag zit u in het Scala in Milaan. En dan zit u hier. Ik ga nu toch een paar gekke dingen doen. Of ben ja, ik nu we een hadden beetje natuurlijk te bezig? Wagner, ja, dus ik heb van La Scala tot Amsterdam Wagner, Wagner gedaan. gedaan. Ja. Ook heel veel concertante projecten rond Wagner. Heeft u wel eens Wagner-nachtmerries? Nou, ik droom wel van... Uh, Wagners muziek. Niet van Wagner zelf. Uh, ik vind hem als persoon toch uh, heel dubbel. Ja. Maar, <laughs> dus ik hou van Wagner als... Uh, componist, ja. maar niet als mens. Om het uh, zo te zeggen. En wat droomt u van zijn muziek dan? Wat kun je daarover nou dromen? Ja, het, het is soms zo gek. Dan lopen die dingen zo door elkaar. Dat je in, in je droom... Uh, nachtmerries hebt. Dat je opeens denkt, ik sta hier op de bok... en ik dirigeer Tannhuizen, maar dit is toch de muziek van götterdämmerung En opeens krijg je die film niet meer samen... en daar word je wakker van. Ja, het is, ja het is, want het is paniek. Het is paniek, ja. Je, je zweet en je, en je denkt, je bent een foute film. Uh, dit, dit gebeurt natuurlijk. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat Wagner zo dominant is? Of dat zou je zo kunnen duiden... Dat hij ja, zelfs maar dat kan, kan dat kan mij ook met een andere componist gebeuren. Het kan mij ook met Carl-Philippe Emmanuel Bach gebeuren. Uh, dat of, uh, of... als ik heel erg uh, gericht ben op één project... Uh, waar ik natuurlijk zoveel achtergrondinformatie heb... dat die dingen door elkaar lopen. Het is mij ook gebeurd met, met Broekner al... dat ik opeens niet meer wist welke schetsel in welke symfonie gehoord. Uh, wat bij Broekner misschien zelf nog... Uh, zou kunnen voorkomen. <laughs> <laughs> maar ook pure paniek dus. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Laten we nog even luisteren naar het slot van Gutterdammerung. Dat is gewoon sowieso heel erg mooi om naar te luisteren. En dan kan ik ook even, want er komen ook allerlei uh, leuke reacties binnen en misschien ook wel minder leuke. En die kan ik dan even voorlezen. Lieve luisteraars, we gaan even naar het slot van Gutterdammerung. Nederlandse opera... Nederlandse opera, uh, Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmoed Heentje... die te gast is in kunststof en uh, ja, we steven alweer op de finale af. Jammer genoeg, want er valt heel veel te bespreken. Je hoort hier die hoop die, uh, die gloort waar, ja, waar u ja, het in het begin van het uh, gesprek uh, over had. de liefde. Het zogenaamde liefdesalleusingsmotief of liefdesverlossingsmotief... Uh, wat dan toch die hoop geeft dat door liefde die wereld kan worden verbeterd. Ik, de manier waarop u het zegt, en ook zoals ik u het afgelopen uur heb leren kennen... heb ik het idee dat u daar zelf ook sterk in gelooft. Ik geloof daar absoluut in, ja. Dat is de enige hoop voor onze wereld. Dat die liefdeloosheid uh, die onze wereld meer en meer regeert, uh, omgedraaid wordt. En dat we terugkomen naar echt een liefdevolle omgang met elkaar. En liefde echt in een omvattende zin begrijpen. En dat kan... Met kunst in uw ja. perceptie. Ja, ik denk dat onze Europese cultuur... daarvoor uh, de meest belangrijke basis is eigenlijk... Er komt een mail binnen, bijvoorbeeld van Bob Lagai. die schrijft... 'Balsem voor de ziel om Hartmond Heentje. Zo'n warm pleidooi voor onbe onbekrompen kunst en cultuur te horen houden. Wanneer houden we in Nederland nou eens op om qua budgetten te spelen... of we het armste ontwikkelingsland zijn van bijvoorbeeld Afrika? Zolang ik leef, en inmiddels is dat toch al meer dan 60 jaar... hoor ik besparen, bezuinigen en aanpassen... of wat voor begrippen er dan ook worden gebruikt. Dus Bob, die, die maakt zich net zo boos... Als u zich ja, ik zeg ook dat sparen het foute woord is. Sparen moet je als je veel geld hebt. En dan uitgeven als je minder hebt. Maar wat hier wordt gedaan is gewoon uh, weggenomen. En in de oorlog of na de oorlog had Nederland blijkbaar meer geld als nu. En dat kan niet kloppen. En er was veel meer cultuursubsidie uh, als nu in ja. verhouding. Ja, Judith Zeeman schrijft dirigent Hartmond Heentje nu bij Kunststof. Gisteren nog, dat is Rijngold gezien. Wat was dat fraai? En uh, Evert vraagt zich af, hoe staat Heentje ten opzichte van het vibrato van SARS? Dat is een hele technische... Vraag. Ja, nee, uh, daar kan ik een o. heel goed antwoord geven. Lees, lees het boek. Daar heb ik een heel uitgebreid artikel over vibrator geschreven in Werktrooien en Interpretatie. Daar heb ik alle bronnen dus onlangs, aan gegeven. Onlangs verschenen? Dus on, gaat onlangs, over verschenen. Werk, hè? Ja, onlangs verschenen. In de Pauwverlaag. En uh, ik heb mij met deze vraag heel breed uit elkaar gezet, omdat daar ook veel fout wordt verteld, ook op conservatoria. Dus lees even deze artikel, dan is die vraag ook bij Wagner beantwoord. Ja, want ik weet alleen maar vibrator was vroeger heel erg in, in en is nu een beetje minder in. Ja, maar... Dat, dat... dat is te simpel, hè, dit. Nee, dat... ik, ga dat, <laughs> ik ga dat hoofdstuk wel lezen. <laughs> Erik Voermans, volgens mij kennen wij die als, uh, als muziekcriticus, Die stuurt ons vragen aan Hartmoed Heentje, Zijn er straks na 36 ringen nog onbeantwoorde muzikale vragen? Oh, miljoen. Echt waar. Ja. Het gaat nooit op, hè? Dat houdt niet op. Nee, de meeste ja. werken houden nooit op. U bent een Wagneriaan, maar u bent geen aanbieder. Ja, precies. <laughs> Zo is het toch? Ja, ja, ja, heel goed gezegd. Want dat zou u ook heel erg tegenstaan, hè? Ja, de, ik, ik ben altijd Ik doe misschien te veel uh, aan de DDR, denk uh, uh, ja. met, met alle dingen. En niet alleen in de DDR. Ik ben ook in Nederland kritisch. En ik zie in Duitsland ook, zoals het nu loopt, heel veel dingen heel kritisch. En daarom ben ik ook niet over alles heel erg geliefd. Het is eigenlijk, ik zei het al, een wonder dat u met dat speldje mag lopen. Ze gaan nu straks alles afpakken hoor, als dat okay. zo doorgaat. Nou, u heeft een waanzinnig uh, mooie productie samen met uh, Pierre Audi opgetrokken... en met iedereen die daarachter zit vanzelfsprekend. Ja, daar zitten zoveel mensen achter die niet genoemd worden, ik dat moet ik zeggen. Ik denk dat het uitverkocht is. Het is uitverkocht, ja. ja. Hoe moeten we nu verder? Het moet nog een keer gedaan worden. Het moet gewoon ik, het, decor het geld bewaakt worden. Zo is dat. We gaan actie voeren. Ja. Ik ga de bok op. Ik mag dit helemaal niet zeggen. Want ik moet onafhankelijk journalist zijn. Maar ik vind dat we moeten actie voeren. Om dat te, om dat te bewaren. Fijn dat u was, Hartmond Heentje. Uh, Zometeen na 8 uur 1 op straat op deze zender op Oudkerk. Die praat dan met de dierenvoedselbankgangers in Weert. Maar u heeft iets op uw tegel gezet. Wilt u dat nu voorlezen? Ja, ik heb het uh, jammer genoeg in het Duits geschreven. Maar het, het zou uh, denk ik ook Wagner kunnen zeggen. Stelt cultuur op de eerste plaats, en Europa wordt overleven. Ja, dat lijkt me heel duidelijk, toch? Stelt cultuur dus, op de eerste plaats. Ja. En Europa zal overleven. Ja. Nou, man met een missie. En steeds meer missie lijkt wel. Ja, hè? ja, ja. Het <laughs> gaat niet hoop. Dank meneer Haantje. Dit was aflevering 2773. Morgen ontvangen wij comedian Samba Schutte even over uit de Comedy Store in Los Angeles. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Bureau Buitenland. Dat was, dat was, dat was, oh! Dit is echt het grond op het ogenblik hier. Nieuws, achtergronden en reportages uit de hele wereld. Fransen worden geval met veel blije gezichten onthaald hier. Van Wagadougou tot Balikpapan. No, my future finesse. Van Magadan tot Poughkeepsie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier met een beklemmend gevoel rondloop. Drie dagen in de week, Bureau Buitenland. Op dinsdag, woensdag en donderdagavond van 9 tot 10. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.